5 uur Mariette Krol met het NOS Journaal. Bij een explosie in een bovenwoning in Terborg in de Achterhoek... is een meisje van zes zwaar gewond geraakt. Twee gezinsleden raakten licht gewond. De explosie werd waarschijnlijk veroorzaakt door een kachel. De woning boven een winkel is flink beschadigd. Bij de gevangenis in Zutphen is een ontsnappingspoging vereideld... Rond 11 uur vanochtend stond er een brandend busje bij de poort van de gevangenis, maar er is niemand ontsnapt. Wel zijn er in samenwerking met de Duitse politie vier mensen aangehouden. Volgens de Telegraaf is geprobeerd om de crimineel Omar L, die voor moord tot levenslang is veroordeeld, te bevrijden. Maar daarover wil justitie niet zeggen. In Berlijn is stopoverleg over Libië aan de gang. In de ambtswoning van bondskanselier Merkel... praten kopstukken uit de Libische burgeroorlog en internationale leiders... over het verstevigen en verlengen van het staakt het vuren in Libië. Dat ging onlangs in, maar is alweer een paar keer geschonden. En de brandweer heeft vandaag op twee plaatsen iemand uit de modder gered. In Noord-Beemster was een man tot aan zijn oksels weggezakt... tijdens onderzoek in een sloot... Hij zat een paar uur vast totdat wandelaars hem ontdekten... en hij door een duikteam kon worden gered. In Zoeterwoude kwam een vrouw tijdens een wandeltochtje... in een laag modder bij een bouwplaats terecht. Zij zat tot haar bovenbenen vast, maar kon door de brandweer worden bevrijd. En Ajax heeft zijn koppositie in de eredivisie verstevigd. Zij het met een moeizame zege op Sparta. In Amsterdam werd het 2-1. Ook FCM begon het nieuwe jaar met een thuisoverwinning. Tegen Heracles werd het 1-0... En eerder vanmiddag speelden Psv en VVV gelijk in Venlo werd het 1-1. Het weer vanavond en vannacht droog. In de, de temperatuur daalt in het binnenland tot onder nul en daarbij kan hardnekkige mist ontstaan. Morgen wordt het 3 tot 8 graden. Dit was het NOS journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. De van de ANWB. Er staan geen files.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 Of faith, those who believe, I will say, and if you're thirsty, I will quench you with my love, and if you're hungry, I will feed you with my word. You know To the dark side I wanna be your left hand Déjalo atrás, estás conmigo, mordiendo mis labios, esperas que nadie más está en mi camino, nada tiene por qué importar, déjalo atrás, estás conmigo. on heeft het en jij beleeft het here's to the ones that we got cheers to the but back all the memories of everything we've been through Tools to the ones today to the ones that we lost on the way cause the drinks bring back all the memories and the memories bring back memories bring back your...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 We've been through I deserve the best Love me, love them, stay to me after Make me feel good when we are walking Nobody needs me, girl, nobody part. Because the sweetness doesn't get started Sweetness, now gonna the girl, they're my dress. All the man, they're my friends Nice, nice, nice, how would kill them i the All the man, best, to them my team, gone clever Sweetness, now the girl, i my dresser All the man, in my friends Nice, nice, when how kill them away? you Met me van Zandvoort. Time, so leave with me again yeah. En het beter krijgen is dus ze gelijk. Ze kan het beter krijgen en ze heb gelijk Het is winter in Meter vooruit als die steenmeel. De en sneeuw die landt op mijn lippen. Ze is geen vampier maar ze kan mijn bloed drinken En we moeten maar hier dan behalve zingen het naar de foto's aan de muur van mijn kinders De vinders in de buurt die zijn allemaal dood Er komt een zure lintworm door de keel omhoog En de kop van de beest lijkt te veel op mij Ze zegt ze kan het beter krijgen en ze heeft gelijk Want het is winter Op die eerste dag was ik zo van slag. Oh, ik wil je niet in mijn armen en ik weet maar niet wat ze van me yeah, pakken. sinceramente, ik wil je recorderen. Als je niet aan de soldaat kan gaan, dan La luna no sale, si no te vuelva ver. En daarom denk ik om het te vergeten. Ik heb al dagen niet geslapen of vergeten. Ik ben al aan mijn moeder eens aan mij bezweken. De maan komt niet op als jij er niet meer bent. Baby, yo no tengo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 Pero tú te fuiste con tu y tu ik weet dat ik niet altijd voor je kan zijn Ja en je zonder jou ga ik dood van de pijn Want toen ik je zag op die eerste dag was ik zo van slag Ik wil je in mijn armen maar ik weet niet We hoe je, je ik mag ja. Ik ben liefste ik, het al ik, ik, kom al te ik heb de je al niet slapen vergeten. Ik ben al de aan De komt niet op als jij er niet meer bent.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 Hey, de tekst noemt op hetzelfde neer en dezelfde beat Een soort van gouden verf op een blok verdriet Conflicten zijn normaal, maar dus niet stikken. Stikken. Mijn tranen vallen niet, dus ik laat het liedje snikken Het duurt te lang. ik kan hier al een tijdje En we moeten door, dit is voor de laatste keer het, het te laat.